Drie Palestijnen met een geldig visum voor Nederland... eisen hulp van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... bij hun evacuatie uit Gaza. Het gaat om twee studenten en een journalist. Hun visa zouden klaar liggen op de Nederlandse ambassade in Jordanië. Maar daar kunnen ze niet heen, zegt hun advocaat. Zij kunnen niet zelfstandig Gaza verlaten. Daarvoor hebben ze de hulp nodig van de minister van Buitenlandse Zaken. En helaas weigert de minister van Buitenlandse Zaken... om hen te helpen de grens over te gaan. waar de minister dit eerder wel heeft gedaan... Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie in Gaza veranderd... door het staakt het vuren dat in oktober inging. De uitspraak wordt over twee weken verwacht. In Brussel is opnieuw iemand opgepakt voor het in brand steken van een jongen van 15. Het is een jongen van 14, hij ging zelf naar de politie. En eerder werd er al iemand van 16 opgepakt. Het slachtoffer werd met benzine overgoten en sprong brandend het kanaal in. De Brusselse politie denkt aan geweld tussen criminele bendes. En Rusland moet gewoon weer mee kunnen doen aan het internationale voetbal, vindt de baas van de FIFA. Gianni Infantino zei bij Scar Sports dat de Russische ban niets heeft opgeleverd en dat dat alleen maar bijdraagt aan meer haat. Rusland is sinds de inval in Oekraïne door de UEFA en de FIFA uitgesloten van internationale competities.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 The band started out in 2023, and we have released our first EP, Opacity, in 2024, and we signed with Wormhole Death Records for the digital distribution of the EP. Our lyrical themes focus on topics such as existentialism, society, politics, morbidity, and inner struggles. And just a couple of weeks ago, we have released our new single, End the Plague, from the upcoming album, which should be out in the next couple of months. The song discusses the unforgivable damage that humans caused to planet Earth. And it's our interpretation how this planet sees us as a plague that needs extermination. It's an angry, pissed off, thrasher of a song. And you'll get to hear it now with Marcel on Play It Loud. Crank it up and stay metal. Go. Dit is Play It Loud, Dutch Fury, jouw maandelijkse update... met de nieuwste singles van Nederlandse metalbands. Mijn naam is Marcel van Kuik en Zwaar Verkouden. En wat je hier hoort vanavond is het eerste uur van een bomvolle uitzending... met splinternieuwe tracks uit alle hoeken van de Nederlandse metal scene. En sinds kort trappen we elke maand af met een vaste rubriek... de single van de maand. En deze keer was die eer voor Anomic met hun nieuwste single And The Plague. Anomic is een trash death metal band uit Amsterdam... opgericht door gitarist en vocalist Raf Atassi. Ze staan bekend om hun brutalist, technische precisie... en moderne benadering van extreme metal. De band timmert momenteel goed aan de weg... en heeft veel optredens gepland staan in zowel binnen- als buitenland. Ook stonden ze op 16 januari in de allereerste voorronde... van de metal battle in de Victory in Alkmaar. Maar het was eveneens uit Amsterdam komende Big Moth... <coughs> dat er met de winst van ging. Super tof dat Raaf zelf een spraakbericht heeft ingesproken voor de show. Thank you so much for the input, brother. En we gaan door met de volgende twee singles in dit maandblok. Je gaat zo luisteren naar Quilla Karma... met op 5 januari verschenen single Discordant Heaven... Killa Karma is een metalband uit Amsterdam... eveneens <coughs> die verpletterende riffs, complexe ritmes... en zeer volle melodieën combineert met invloeden uit de hele wereld. Geworteld in groove, dissonantie en dynamische songwriting... haalt de band inspiratie uit moderne, progressieve metal... maar overstijgt tegelijkertijd de strikte grenzen van genres. De muziek van Killa Karma, gekenmerkt door contrast en reflectie... balanceert agressie met introspectie... en combineert technische precisie met emotionele diepgang... om meeslepende, evoluerende soundscapes te creëren die eveneens zwaar als expressief zijn. Discord in Heaven, dat volgt op de vorige jaar singles, vorige singles sorry, Journey en Far Cry... is zo'n track die zowel intens als meeslepend klinkt. Perfect om deze maand mee af te trappen. En daarna hoor je Distant met Nothing Left To Hate. Wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. En dat waren Killer Karma en Distant. Twee totaal verschillende kanten van de Nederlandse metal scene. Maar allebei keihard raak. Distant is een internationaal opererende deathcore band... met wortels in Rotterdam en Bratislava. Actief sinds 2014. Ze staan bekend om hun brute sound, dissonante sfeer... en medogeloze breakdowns. En sinds hun oprichting heeft Distant de muziek scene op zijn kop gezet. Met albums zoals Terra Naftofia en Aeons of Oblivion. Uitgebracht via Unique Leader Records. En hebben in 2023 getekend bij Central Media Records. Met krachtige, energieke live optredens en wereldwijde tours... inclusief shows met bands als Lorna Shore en Suicide Silence... heeft Distant zich gevestigd als een essentiële kracht binnen de Deathcore-gemeenschap. Nothing Left to Hate, dat op 7 januari verschenen is. Laat horen waarom Distant wereldwijd een vaste naam is binnen de extreme metal scene. En we gaan door met het volgende blokje. En daarin hoor je Once Mortals en Within Temptation. En we beginnen natuurlijk met... het Once Mortals, een eveneens in Amsterdam gevestigde groove metal band, die zware riffs combineert met een moderne energieke sound. Na al veel losse singles te hebben gereleased, volgt op 9 januari de nieuwste single The Cross and the Thorns. En deze track vertelt een donker verhaal over menselijke destructie... en de gevolgen daarvan. Verteld vanuit het perspectief van de natuur zelf. Met verpletterende ris, groovy drums en medogeloze breakdowns... levert nummer onophoudelijke energie en een duister apocalyptisch verhaal. Perfect voor fans van zware tot nadenken stemmende metal... die zowel muzikaal als thematisch indruk maakt. Vol trots maak ik bij deze bekend dat ze mijn nieuwe festival Metal Assault... op 23 mei in de N201 Aalsmeer zullen aftrappen. Een van hun eerste optredens ooit, dus kom ze zien... Een voor nu kun je er nu genieten van de Crossing the Thorns. Absoluut een trek die blijft hangen. En die ze wellicht ook live zullen spelen.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 metal van Once Mortals hoorde je de internationale rockklasse van Within Temptation. Met hun ook op 9 januari verscheen de nieuwste single Somebody Like You. Een samenwerking met Smash Into Pieces. Within Temptation behoeft eigenlijk geen introductie meer. Een van de grootste Nederlandse bands ter wereld. Deze single laat de moderne toegankelijke kant van de band horen. Met een sterke melodie en een vette rockproductie. Het nummer verkent thema's zoals verbondenheid en verlangen. En hebben daarnaast een officiële videoclip ook gedeeld op YouTube. Het volgt op hun andere recente nummers zoals Light Can Only Shine in the Darkness met Lord of the Lost en Sing Like a Siren met Jerry Hell... van vorig jaar als onderdeel van een doorlopende reeks releases... na het album Bleed Out. En vanuit Within Temptation <coughs> gaan we door... naar het volgende blokje deze maand, update... Hiervoor reizen we eerst af naar het oosten van het land... namelijk Nijverdal, waar we de roundabouts tegenkomen. Een Nederlandse rockband met invloeden uit alternatieve rock en melodieuze metal. Na een half jaar stilte is de band terug met de nieuwe zangeres Lian Nijhuis... en de nieuwe single Chain of Life, Davis Lians eerste wapenfeit. Het is een energieke track met een sterke hoek en een positieve drijf. Chain of Life volgt op hun debuutsingle Out of Your Mind... en de daaropvolgende singles The Other Side... en Gerard Jolin cover Trick It Through the Tropics. Your destiny single here by the Yeah. Op ZFM Standford. Hey, wij zijn After Echoes. Jullie gaan zo luisteren naar onze single Bullet, een nummer met een beuker voor jullie lekker je frustratie op kwijt kunnen. Of je nou boos bent op de wereld of je buurman, dit nummer is laat uitlaatklep. Als jullie meer van ons willen horen, check dan ook onze andere single Timescape en volg ons Insta of kom ons bezoeken op een van onze shows. Bye! En na de roundabouts rijd ik After Echoes... met hun nieuwste eveneens op 9 januari verschenen single Bullet. En dit is na Timescape dus de tweede single voor de all-female band uit Rotterdam... die alternatieve rock maakt, combineert met metalcore invloeden. Hun muziek staat bekend om de mix van melodie, rauwe energie en krachtige breakdowns. Super tof dat jullie een spraakbericht hebben opgenomen voor deze uitzending. Dank jullie wel hiervoor. En we gaan door met het volgende blokje. En daarin hoor je Rise Above en Queen of Space. Beide ook met nieuwe singles en beide met een persoonlijke boodschap... voor. Show. We beginnen het blokje met hardcore-formatie Rise Above uit Winterswijk... dat een energieke mix maakt van hardcore en metal. Zij deelden op 9 januari hun nieuwste single Fighting Shadows... een korte velle track Vol Drive en Strijdlust. Dank aan de band voor hun spraakbericht voor deze uitzending. dit is Arts van uh, Rise Above. Uh, Marcel is me gevraagd om een klein praatje te doen. Dank ervoor, Marcel. Volgend jaar verscheen onze EP Threat the Needle... op het Nederlandse hardcore- en punklabel What the Fuck Records... En ondertussen zijn we bezig, hard bezig, met opnames voor nieuw materiaal. Daarom willen we jullie graag trakteren op onze nieuwste hardcore track. Rise Above, Fighting Shadows. Resist, Fight. Van de band Queen of Space en je luistert naar onze nieuwste single Committed. Dit nummer is de eerste van ons album en is voor iedereen die een droom heeft en waar mensen een mening over hebben, maar je blijft toch doorzetten. Blijf Committed en geef nooit op. Dat waren Rise Above en Queen of Space, twee bands die absoluut in de gaten gehouden moeten worden. Na de door old school beïnvloeden hardcore van Rise Above... hoorden jullie de nieuwste single Committed van de in 2019 opgerichte... vijfkoppige hardrock metalband Queen of Space. Na de release van hun debuutalbum Devil in the Skies in 2021... begon de band hun geluid te verfijnen... waarbij ze evolueerden van klassieke hardrock naar een zwaardere modernere metalrichting. Na het uitbrengen van singles en het verkennen van hun geluid... ontvouwt zich nu hun nieuwe album. Queen of Space laat een scherpere rand en een meer uitgesproken identiteit zien... waarbij melodie wordt vermengd met rauwe kracht. Invloeden van bands als The Pretty Reckless, Hailstorm... Black Label Society en Spiritbox vormen hun muzikale DNA... maar hun stem is onmiskenbaar, die van hen. Zangeres Peggy Smith had dus voor ons een nieuwe single... Ook een spraakbericht ingesproken. Super tof, dank jullie wel. En voordat we zo direct toe zijn aan het laatste muziekblokje van deze avond... heb ik eerst nog even kort het metalnieuws voor jullie. En wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud Concertagenda. Op 10 april komt Pale Reflection van Meyer uit. De door oud <coughs> SLA-dying gitarist Nick Hypa, opgericht op uh, Band, maakt dit jaar een doorstart met vocalist Benton McKibben, ex-Alegian bassist-gitarist Ryan Gleason en de nieuwe drummer Jeep. G.P. Andrade van onder andere Death by Names en Windfarer. De eerste single is tevens titelnummer. Voor de mix en master werd de hulp ingeroepen... van Grant McFarland en Carlson Slovak. Bekend van hun werk voor onder meer... August Burns Red en The Last Ten Seconds of Life. Slave Machine is de titel van het nieuwe album en de nieuwe single van Nervosa. Deze zesde plaat van de van oorsprong Braziliaanse band... is het eerste album met Gabriella Abut achter de drumkit... en Emily Herweek van Sister of Suffocation op basgitaar. De opnames vonden plaats onder het toestiend oog van producer Martin Furia. De releasedatum staat vooralsnog op 3 april. En Jira On Air heeft de line-up weer uitgebreid... deze keer met maar liefst 17 nieuwe bands... Ice Nine Kills zal op de vrijdag de Vulture Stage afsluiten. Daarnaast zijn ook Madball, Turbo Negro, Doggy Dog... We Came As Romans, Haywire, Bob Villain, Destroy Boys, Melrose Avenue, Free Throw... Alt, Belvedere, Nevertell, Quicksand, Boundaries... Rain City Drive en Sugar Spine toegevoegd. Eerder werden onder meer Architects, The Offspring, Pepper Roach, Rights Against, Hatebreed, Converge, Malevolence, Trivium, A Day to Remember, Hollywood Undead, Pennywise en Suicidal Tendency is al bevestigd. De 32e editie van Jera On Air wordt gehouden van 25 tot en met 27 juni in het Limburgse dorp IJsselstein. De vroege vogelkaarten zijn inmiddels op, waardoor een drie dagen ticket nu 239 euro kost. Meer informatie vind je op www.yeraonair.nl. Drummer en medeoprichter Chris Barkenscheu... heeft besloten afscheid te nemen van Lick. De beslissing gaat niet over conflicten, bitterheid of een gebrek aan respect. De band verdient volledige inzet... en Chris voelt niet meer de energie die nodig is om door te gaan... op een manier die goed en eerlijk voelt. In maart begint de Zweedse death metal formatie... aan de Necrofeeling over Europe Tour 2026. De plek achter de drumkit wordt voor de geplande live shows ingenomen... door goede vriend Walteri Verinen van Opeth. Het true Norwegian hardrock trio Draken komt dit voorjaar met zijn derde album. De nieuwe plaat heet Here Be Draken... en verschijnt op 17 april via Dark Essence Records. De band heeft op 30 januari ook gelijk de tweede single The Great Deceiver gelanceerd. Op 26 september is Neushoorn te Leeuwarden weer het toneel voor Into the Grave... Into the Void, sorry. Het festival heeft de eerste namen bekendgemaakt. Thousand Mods, The Devil and the Almighty Blues... Belzebong, Ancient, Tankzilla, Iron Gin, Cryptograph... Komatsu, Devar en Spirit Mother komen naar de Friese hoofdstad... maar de line up is nog niet compleet. Kaarten kosten 53,50 euro... en zijn verkrijgbaar via www.intothevoid.nl. Een Chinese Democracy, het meest recente studioalbum van Guns N' Roses... verscheen in november van 2008... en is inmiddels meer dan 17 jaar oud. Sinds de terugkeer van solo Slash en bassist Duff McKagan... in 2016 verschenen nog wel een paar singles... maar daarbij ging het slechts om een heropgenomen versie van DemoTracks... uit de schrijfsessie voor... Chinese democracy. Volgens Slash staat een langspeler met echt nieuwe composities echter wel op de planning. Hij noemt geen specifieke termijn waarop we het album moeten verwachten, maar lijkt hoopvol dat de groep er snel gaat, aan gaat beginnen. In een interview met het Amerikaanse internetradioplatform platform Odyssey zegt de begaafde snarenplukker namelijk, we hebben al een hoop zooi geschreven dus we hoeven alleen samen te komen en echt een, een proces te beginnen. Om al dat materiaal door te nemen, uit te vogelen wat de songs gaan worden, ze op te nemen en al die zooi. Dat is dus iets dat openstaat. Het gaat waarschijnlijk eerder vroeger dan later gebeuren, want we hebben al dat andere materiaal reeds uitgebracht en we hebben inmiddels het grootste deel van een decennium getoerd. Dus willen we nu dit nu al een tijdje doen. Het is enkel een kwestie van hard aan de slag gaan. Wanneer dat gaat gebeuren, zodra we iets zeggen als oké, okay, geen andere afleidingen, we gaan dit gewoon doen. Hoe dan ook, het komt eraan. Het is overigens de vraag hoeveel liefhebbers nog op een nieuwe cd van Guns Roses zitten te wachten. Desondanks zou het wellicht leuk zijn als de setlist bij liveshows wat vers materiaal kan, gaat bevatten. Je kunt Amerikaanse hardrokkers deze zomer onder meer twee maal aan het werk zien... in de Ziggo Dome te Amsterdam op 18 en 20 juni... en een keer in de Avas Dome te Antwerpen op 28 juni. En tot slot, Non-Essential is de titel van de nieuwe single van Threat Signal. Het nummer staat op het album Revelations... dat op 27 maart uitkomt via Agonia Records. Ted Jensen, bekend van Iron Maiden, Metallica Nese-Disi... tekende voor de mastering in Sterling Sound Studio... De mix, opname en productie waren in handen van vocalist John Howard... in Woodward Avenue Studios in Canada. Het artwork is gemaakt door Scene Pieces, The Art of Travis Smith. Er is een clip gemaakt voor de nieuwe single, maar die is gecensureerd door YouTube. De geblurde versie staat wel op het platform... en ondertussen zoekt de band naar een oplossing... om de originele clip toch aan de fans te kunnen laten zien. En dat waren de metronieuwtjes weer voor deze week. De komende twee weken zijn er in verband met Band Interviews... geen metal nieuws en concertagena te horen... maar pas weer in de laatste week tijdens Ben van Rode's Underground. En dan gaan we nu richting de afsluiting van dit eerste uur... met nog twee nieuwe Nederlandse singles te beginnen... met mijn laatste speciale gast van vorig jaar, Epinikion. Toen had ik de primeur met dit nummer en nu draai ik hem weer... want hij kwam uit op 15 januari. Run with the Wolves. Epinikion is een symfonische metalband die epische melodieën combineert met stevige metal riffs. Komende vrijdag 6 februari verschijnt hun tweede langspeler The Force of Nature... waar ik de band vorig jaar alles over had gevraagd. En dit zullen zij vieren met de release show en de sounddoc in Breda... samen met support van Abstracted Mind. Run with the Wolves, dat gepaard ging met een officiële videoclip klinkt groots, filmisch en krachtig... en is perfect voor fans van symfonische metal met impact. En we sluiten de eerste af met de in onze hoofdstad gevestigde... black-and-death metal band Skyloth en de nieuwe single Sailing... Skyloth brengt melodieuze metal met een dromerige atmosferische inslag. De release bevat een live sessie video opgenomen in hun repetitieruimte... waarin hun progressieve metalgeluid te horen is. Het is onderdeel van hun aankomende materiaal... dat volgt op hun vorige album Before Our Death. Zeiling is een mooie en meeslepende track om dit uur mee af te ronden. En daarmee zit het eerste uur van Play It Loud Dutch Fury erop. Dank aan alle bands die deze maand nieuw werk hebben uitgebracht... en een extra shout-out naar Enomic. After Echoes, Rise Above en Queen of Spades. Voor hun spraakberichten. Berichten, sorry. Vooral blijven hangen, want in uur twee duiken we verder... de Nederlandse metal scene in met nog meer nieuwe muziek. En een interview met Alexander van de Friese... doom metal sensatie, Seth Whisperings. Over een nieuw album, The Hermit. En dit is Play It Loud like Dutch Fury. Ik ben Marcel Kuik en snotterig. En we gaan zo meteen naar het nieuws van 10 uur. Dus keihard verder. Geniet van Eponikion en Skyloth. Tot zo.